Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Morat Erwakkiri met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan wil de graandeal uitbreiden. Zodat er ook andere etenswaren en grondstoffen langs de route kunnen worden vervoerd. Dat zei hij in een telefoongesprek met de Russische president Poetin. Sinds de deal van kracht is, is al meer dan 13 miljoen ton graan naar Turkije getransporteerd vandaan is het gedistribueerd over de landen die het het meeste nodig hebben. Turkije bemiddelde bij de totstandkoming van het akkoord. De overeenkomst garandeert de veilige doorvaart van Oekraïns graan over de Zwarte Zee naar Turkije. De politie in Zambia heeft de lichamen gevonden van 27 mannen. Vermoedelijk zijn het migranten uit Ethiopië. De groep werd uitgemergeld langs de kant van de weg gevonden in een landelijk gebied... Volgens de Zambiaanse politie zijn de mannen vermoedelijk gestikt en daarna gedumpt tijdens vervoer. Verdere details zijn nog niet bekend. Tussen de lichamen werd één man aangetroffen die nog in leven was. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis in hoofdstad Lusaka gebracht. De politie in Amsterdam is op zoek naar een automobilist die een dodelijk ongeluk veroorzaakte en doorreed. Daarbij kwam een 20-jarige scooterrijder om het leven en raakte een fietser gewond. Een omstander heeft een foto gemaakt van de auto en doorgestuurd naar de politie. De auto is later in de Amsterdamse binnenstad teruggevonden. De spelersbus van NAC is vertrokken richting Breda. De spelers konden na de derby tegen Willem II niet naar huis... omdat boze fans van de Tilburgse club de ingang blokkeerden. Ze eisten trainer Kevin Hofland te spreken... nadat de club met 2-1 van NAC had verloren. In Breda wachten spelers een feestje bij het stadion. Daar staan al honderden blije fans om het team binnen te halen... na de gewonnen derby.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 Welkom lieve mensen, dat waren de Foundations en Baby Now That I Found You. En wat horen we nu op de achtergrond, dat is de nieuwe tune van Typisch Lammens. Die heb ik gevonden, vind ik zo vrolijk. Vind jij ervan, Benno? Ja, Grote pot, koffie hebben we staan. Pepper is er weer, mijn weeshondje uit Roemenië. En we gaan deze tunes helemaal beluisteren. Tot zo. Maar ik word er helemaal vrolijk van. Heerlijk geluid, hè? Rogier van Otto, de maestro die zo jong is overleden. Die gaan we voortaan elke week als tune van Typisch Lammers draaien. Mensen, uh, Sacha de Stel, die is alweer overleden in 2004. was een Franse zanger, een jazzgitarist en een componist. En hij coverde zelf veel Engelstalige nummers. Maar er was ook één nummer dat hij schreef, dat werd La Belle Vie. En dat was heel bijzonder, die werd vertaald voor Frank Sinatra... die er de Good Life mee uh, scoorde, een enorme hit. En er bestaan wereldwijd 250 versies van dat nummer van Sacha Distel. We gaan naar luisteren. La Belle Vie. Sans probleem. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre, et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. lui blanche qui se penche sur les petits matins est la belle vie sans amour, sans souci sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on Just tell chillen met Ger, zou ik zeggen, La Belle ja. Vie van Sacha Distel. We gaan naar Chicago, daar was ik een fan van als jongetje, Amerikaanse rockband, blazersrijke band, die bestaat sinds 1967 en maakt op de eerste plaats stevige rockmuziek, waarin jazz invloeden een hoop erop speelde, vergelijkbaar met Blood, Sweat Tears, weet je wel. Ja. Later brak er een periode aan waarin Ballets de boventoon bij ze voerde. Nou, ze zijn vooral in Amerika en Japan heel erg bekend... wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. En uh, If You Leave Me Now, dat is een van de grote top 1-nummers... uit de Nationale Hitbreak en de top 40. Maar wij gaan luisteren naar You're the Inspiration. Chicago. Begin jaren 60, lieve mensen, besloten twee broers uit noord londen Ray en Dave Davies, om een professionele band te beginnen. Ze hadden die jaren 50 al in de pub. Ergens in de Clissard Arms hadden die pub hun debuut gemaakt als duo. En toen werden ze opgevallen door een platenmaatschappij. En Ray, de oudere broer, die ging eerst naar de kunstacademie. En toen probeerde zijn andere broer met een andere vriend een band op te richten. Noemde zich de Ray. En in het voorjaar van 1964 hebben ze die naam veranderd. Op advies van hun manager Larry Pace. En toen veranderde de naam in The Kings. En een van de bekendste en gezelligste nummers is Sunny Afternoon. MUZIEK can't sail my yacht He's taken zin in een zomertijd. Zonnetje, balkonnetje, een terrasje, colaatje, een cappuccinoetje. Bibber, bibber, bibber in dit land. Hè. We moeten maar eens naar Italië verhuizen. En dan kunnen we daar vandaan programma's maken. We gaan naar Herman Brood. En dan wel een heel speciale uitvoering die hij brengt van My Way. Heel fragiel doet hij dat. Heel mooi, heel teder. Uh, ooit was er de Franse componist Jacques Revo, die schreef dat lied onder de titel For Me. Hij boos het aan verschillende zangers aan... maar niemand leek geïnteresseerd. En op een gegeven moment is het onder de aandacht gekomen... van Frank Sinatra en die maakte er een evergreen en een wereldhit van. Het is een tekst die wordt beschreven van een vermoeide forens... met een relatie waaruit de vonk al lang verdwenen is... en de inspiratie hieruit putte François... De schrijver uit zijn net beëindigde relatie met de zangeres Frans Gaal. Al we gaan luisteren naar Herman Brood en die breekbare versie van My Way. clear I state my case of which I'm certain I've loved a life that's full I've traveled each and every highway and more much more than this I did it my I had a few, but then again, a few dimensions I did what I had to do, and so through without exemption, I planned each other course. Careful step along the highway, and more, much more than that, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I picked off more than I. When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all And I stood tall And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing, and now, as still subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, nothing is shy. What has he got, if not himself, then he has not to say the words he truly feels, in other words, one who kneels, the record shows, I took the blows, and did it. No. no, not me, I did it my way. Ik heb uh, goede herinneringen aan Herman Brood. Ik ging veel met hem stappen in Amsterdam samen met mijn vriendin. Veel hotels in geweest met hem en... Uh, ik heb daar hele mooie foto's aan overgehouden en herinneringen. We gaan naar Boudewijn de Groot. We gaan van Nederlands naar Nederlands. Een nummer uit 1996. En dat is geschreven door natuurlijk Lennart Nijg. Zijn vaste tekstschrijver. En die schreef dat voor Anja Bak. Dat was zijn toenmalige geliefde. En dat is nu de huidige vrouw van Boudewijn de Groot. Zo klein was dat cirkeltje. Ja. Het is oorspronkelijk uh, als De Avond geschreven... door uh, en de Groot en Lennart Nijg... voor het album In de Uren van de Middag. En uh, de tekst werd door Nijg geschreven in de periode... dat hij dus getrouwd was met Anja Bak. Het nummer uh, kennen we vooral door de zin... Ik geloof in jou en mij. en de Groot en Avond.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 turn me inside and round and round. Instinctively you give to me the love that Inside and round and round Upside down Boy, you turn me inside And round and round Upside down, you turn me You're the love of instinctively Florence Bellet Barbara Martin de Primets en in 1960 kregen ze een contract bij Motown en toen werden ze omgedoopt tot de Supremes en later werd het Diana Ross en de Supremes en toen verliet in 1969 Diana Ross de groep en ging solo verder met een enorme hit Ain't No Mountain High Enough. en wij luisterden naar Upside Down. We gaan naar Tol Hans, oftewel Hans van Tol zoon van Jacques van Tol dat was de spookschrijver, die werd zo genoemd omdat hij ook in de oorlog voor de Duitsers schreef en daarom heeft Hans van Tolse naam verandert in Tol Hansen. We gaan luisteren naar het gekke hoofdpijnreumatiek, wat? Gelammend? Nee, dat is ook niks, joh. De liefde baart ons zorgen, maar thans roep ik ach en wee op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rot zo niet. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfaciliteit. Hoofdpijn, reumatiek. Waterleiding, gasfabriek. Wat u niet wilt dat u geschiet, doet gij dan de kik. Voor niet loos, geen giftig slijk of gas in de sloot of in de plas. Je gooit toch ook geen vuile zak over buurman's pak of een roestig gasfornuis in het aquarium bij je thuis. Leven, laten, laten, leven, maar het moet niet zo'n rotzooi geven. Straks groeit er alleen nog geld op een grote vuilnisbelt. Rheumatiek, waterleiding, gasfabriek. hoofdpijn, reumatiek Rheumatiek, waterleiding, gasfabriek. Het de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop, want het bracht geen stuiver op. Ja, de mens is als de haai, dat brengt centen in de laai. Hoofdpijn, reumatiek Waterleiding, gasfabriek, hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek zee gaat het verkeerd Al die olie op de golven Heeft al reeds een hoop versteerd Straks wordt hij geasfalteerd Dat die auto's toch niet waard Kom we gaan weer op het paard In het spitsuur op zo'n dier Ben je thuis in een kwartier Op de tandem naar het strand Ongeacht uur rang of stand Neem geen zonneolie mee Want er zit genoeg in zee Hoofdpijn, rheumatiek Waterleiding, gasfabriek Hoofdpijn, waterleiding kraakt, Hoofdpijn, waterleiding kraakt, Hoofdpijn, waterleiding kraakt, Hoofdpijn, waterleiding kraakt, Hoofdpijn, waterleiding kraakt, Hoofdpijn, waterleiding Weer heel actueel met die CO2-uitstoot... en de luchtvervuiling die al door aan de beurt is. We worden er een beetje moe van, he, van dat gedoe met die CO2. En de koeien en wat iets meer, zij. We gaan aan Anita Meijer en toen kwam ze bij me thuis. Waarom? Ik had haar op de cover gezet van het weekblad Weekend... ...omdat ze een hit had, Why Tell Me Why... ...en toen kwam ze in haar Volkswagen Kever... ...naar Blaricum toe... ...en toen had ik dat nummer van Weekend... ...in haar handen gedrukt... ...en daar namen we weer een foto van... ...en die kwam weer in Weekend... ...een soort uh, Droste effect <coughs> zou ik maar zeggen. Oh ja. We gaan luisteren naar Why Tell Me Why. When I was young... I felt the need of learning... ...learning... Love I was Zo'n icoon was Vader Abraham, oftewel Pierre Cartner dat die er niet meer is. Hij was mijn collega bij Holland TV. Hij deed de zaterdagochtend en ik de zondagochtend. Hij is aan botkanker overleden op 8 november. op 87-jarige leeftijd. Zijn zoon zegt: het begon met rugklachten, waarna hij snel te horen kreeg dat er rekening mee moest houden. dat er iets meer aan te doen, niets meer aan te doen was. De ziekte had zich door zijn hele lichaam verspreid. Mijn vader legde zich wonderbaarlijk snel bij dat vreselijke bericht van de specialist neer, zegt Walter Kartner de zoon. Op het laatste moment kroopt hij nog achter zijn keyboard om liedjes te schrijven. Vader Abraham en het vrolijke vandaag zal heel de wereld even anders zijn. Goud van Ger. Ik voel die honderdduizend vlindertjes weer kriebelen in mijn buik. Als ik met mijn armen in mijn boerenkeeltje duik. Een zonnetje op mijn bank, een hoedje op mijn hoofd. De zorgen aan de kant heb ik mezelf toch beloofd. Als ik me met mijn hele lijf weer in een feestje stort. Dan ben ik ineens onvindbaar als het buiten donker wordt. En als je me soms zoekt, zit ik in het café tot in de klei. De vuurtjes met mijn lege portemonnee Vandaag, zal heel de wereld even anders zijn Vandaag, speel ik de jonker en de hartelijkheid Ja, ja, vandaag, dan leef ik voor de lol en voor de vrij. Is mijn beste vriend de kastelein. En als je me ziet lopen met mijn trommeltje om mijn nek. Zeg dan niet meteen, die vader Abraham is gek Want hoor ik die muziek en ruik ik weer dat bier Dan kan ik echt niet anders, dan wil ik meer plezier Dan loop ik als een schaapje achter de fanfare aan En in mijn stamcafé laat ik mij dan even gaan Maar leg eens iemand uit, wat ik van binnen voel Als die niet begrijpt wat ik met carnaval bedoel Vandaan. Zal heel de wereld even anders zijn Vandaag Speel ik de joker en de hartelijkheid Ja, ja, vandaag Dan leef ik voor de lol en voor de gij Vandaag Dan is mijn beste vriend de kastelein Zij de ogen Ja, ja, vandaar, dan leef ik voor de bol en voor de De beste vrienden lijn. Hij vertelde mij vader Abraham een goed uh, carnavalslied dat heeft nooit bier in zich of drank. Dat doen ze wel veel, maar dat zijn geen grote hits. Hij zegt: mijn grote voorbeeld is: de keukendeur. Ooit maak ik een keukendeurtje, zei hij tegen mij. Hij bedoelt natuurlijk van bij ons stond op de keukendeur. Het is niet allemaal roze geur. Nee, van de twee Pinten was dat, geloof oh ja, ik. Twee ja, en van vader Abraham naar Frans Halsma, dat is een hele stap. Hij maakte zijn debuut bij Pause cabaret in de City Musical Hall in Amsterdam. En later ging hij aan de slag bij cabaret Lurelai. Hij was pianist, componist en zang nam hij voor zijn rekening. En hij kwam bij Lurelai in uh, het ABC-cabaret van Wim Kan en Corrie Fonk terecht... Aanver vakelijk, uh, aanvankelijk werd hij daar geweigerd, maar na lang aandringen kon hij toch toetreden bij Wim Kan. Frans Halsma, een grote naam, en voor haar. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.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 Het was mijn buurvrouw, zo'n beetje in Hilversum, woonde vlakbij me, kwam er vaak ook toen ze zo ziek werd. En ze overleed al in september 1979. Ze had een uh, dramatisch timbre in haar stem. En haar grootste bekendheid heeft ze danken aan het enkele jaren voor haar dood verschenen nummer Laat me alleen, laat me alleen met mijn verdriet. Toen ze jong was wilde ze toneelspeelster worden... en ze deed in 1959 met succes mee... aan een talentenjacht van Max van Praag... en besloot toch erop zangeres te worden. Trad veel voor Amerikaanse militairen in Duitsland op... en in 1964 maakte Hoving deel uit van het Nederlands team... bij het Songfestival van Knokken. Overigens wat leuk is... Rita Hovink heette eigenlijk Hendrikje Fink. Dat Ho heeft ze voor de naam verzonnen om een mooier te maken. Dus Rita Fink werd Rita Hovink. Luisteren naar Laat Me Alleen.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 See you.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 tegen mij, ik mis hem, de wond is nog te ver. Fink, Vink, oftewel Hoofink, in september 1979 alweer overleden. Wat lijkt dat kort geleden? Dus is een moment Connie van den Bos. Die is in 7 april 2002 alweer overleden. Wat is dat lang geleden en wat gaat de tijd toch snel, mensen? Ik herinner me haar als de dag van vandaag op haar platen-première eh, van een vrouw van deze tijd, die LP. Met al die leuke liedjes was ooit begonnen bij het Afro-kinderkoor... en maakte haar solo-debuut in februari 1960... voor het KRO-radioprogramma Springplank... waarin ze Franse chansons zong. En daarna is ze uh, het Knokkenfestival in 1961 genoemd... en ze kreeg een platencontract bij Phonogram En daar maakte ze ontzettend leuke liedjes geschreven... door Gerrit den Brabe, zoals dat jongetje Sjaki van der Hoek. Goud van Ger...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 Het was hot van Shaky van de hoek. Hij stal voor ons likurbanans en iedereen werd ziek. En als men thuis.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 de Nijs, en uh, hij kan niet meer lopen, beweegt zich voort in een rolstoel. Dat vertelt een 79-jarige zanger in een interview met Weekblad Privé. Dat blad ging met hem mee op vakantie naar Curaçao. Ik kan nu geen stap meer zetten, zegt Op de Nijs. Ondanks de ziekte van Parkinson maakte hij het naar eigen zeggen goed. Het is niet anders, zegt hij. Ik heb die ziekte, die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar ietsje beter. Daar kun je verdrietig van worden. Dat zijn we vaak genoeg. Maar je moet ook niet al te veel stilstaan. En in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan. En uh, hij is met zijn geliefde op vakantie dus geweest naar Curaçao. Een reis die al twee jaar op de planning stond. Maar vanwege corona steeds moest worden verplaatst. Maar het is ervan gekomen en het was ge Geweldig, zegt Rob Denijs. We luisteren naar een van zijn leukste nummers. Dag, zuster Ursula.